NOS nieuws van 1 uur. Mark van het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is niet van plan de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie nu al aan te passen. In het Kamerdebat over het regeerakkoord kreeg hij veel kritiek van PVV, SP, CDA en D66 op de plannen. En het lijkt er nu al op dat er geen meerderheid voor is in de Eerste Kamer. De partijen die de oppositie gaan vormen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de invoering... omdat grote groepen veel hogere premies lijken te gaan betalen. Dutte zei dat het niet van hem kan worden verlangd dat hij een maatregel aanpast nog voor het kabinet er zit. Maar hij beloofde wel dat hij bij de uitwerking van alle voorstellen ook zal luisteren naar andere partijen en naar maatschappelijke organisaties. De politie heeft naar aanleiding van de uitzending van Opsporing verzocht gisteravond zo'n 100 tips binnengekregen over de rellen in Haren. Elf mensen zijn herkend. Hun foto's zijn inmiddels van de site van het programma afgehaald. In de uitzending werden beelden getoond van de railschoppers. 18 mannen en een vrouw werden duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Voor het eerst in 14 jaar staat de familie Brenninkmeijer... niet meer op de eerste plek in de Quote 500, de lijst van de rijkste Nederlanders. Er staat nu voor het eerst een vrouw op nummer 1. Charlene de Carvalho Heineken, de dochter van biermagnaat Freddy Heineken. Quote heeft de 16e editie van de lijst anders opgesteld dan voorgaande jaren. Dit jaar heeft het blad alle families uit de lijst gehaald... ...en alleen individuen vermeld. ABN AMRO en ING vervangen volgend jaar de betaalpassen... ...door een nieuwe versie waarmee contactloos betalen mogelijk is. De pas hoeft dan niet meer in een betaalautomaat gestoken te worden... ...maar kan er tegen aangehouden worden zonder een pincode in te voeren. De Twee banken willen deze nieuwe vorm van betalen invoeren voor bedragen tot 25 euro.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 Samen met de drifters en uh, dat noemen we dat heet Spanish Harlem. Wel, welkom terug overigens bij uh, Zandvoort Lunch, uh, dames en heren. Uh, gezellig dat u er weer bent. Wij zijn er ook weer. En dat betekent dat we nog een lekker uurtje doorgaan. zometeen met, of nu natuurlijk, met lekkere muziek. Van alles wat, oud en nieuw, rijper groen, zou je kunnen zeggen... Vroeger zei hij er nog bij op 33 en 45 toeren. Maar dat is over dat is het volgende uur. <laughs> ja. uh, en dat is alleen maar rijp. Um, ben e. King dus samen met de drifters. En u heeft het waarschijnlijk herkend. dat is een oude bekende. Het nummer dat heet Spanish Harm. dus er wordt het steeds mooier weer. Als ik zo naar buiten kijk. Jongens, een heerlijk zonnetje. Dus uh, dat stemt weer vrolijk. En dat stemt weer uh, goed. Zodra om kwart over één hebben we nog een interview. Met mensen van uh, Nieuw Unicum. Want daar hebben ze een primeur. En dat is een hele belangrijke primeur, daar gaan we u straks meer over vertellen. We gaan nu lekker verder met nog meer muziek. Het zijn de drie J's. Ik ben de Slagen weet vermoord, altijd weer het laag. Een plaat van de 3J's samen met Elsie de Waal, als ik het goed zeg. Prachtige plaat. Geef mij een naam, heet het. Ik dus vind ja, ja, Nou ben ik, ik vind trouwens die 3J's, ik vind het überhaupt gewoon een geweldig band. Want bijna elk nummer wat ze maken is mooi en raak en, en apart. En, en ja, nou ja, dat is nog helemaal zo. Ik vind het gewoon geweldig. Geweldige muziek. Dit ook trouwens. Charles. Het is een beetje geworden tot het uh, volkslied van de staat Georgia in Amerika. Het heet Georgia on my mind. Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. I said, a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine.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 me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you, Whoa. Georgia No peace No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia, Georgia, I say just an old sweet song Charles. Opname begin jaren 60 en uh, nummer geschreven door Hogie Carmichael die schreef het en uh, het is eigenlijk meer en meer geworden tot het uh, volkslied van de, van de Amerikaanse staat Georgia en ja dat is ook wel te begrijpen natuurlijk als het niet George on my mind heet. Niet waar? Goed. We gaan eventjes, dames en heren, ik had het al aangekondigd. We hebben een uh, leuke uitzending, een leuk interview. Um, het gaat over een nieuw unicum. Die hebben een tandartsenstoel ontwikkeld of zoiets... waarbij um, de gehandicapten niet meer uit zijn rolstoel vandaan... Had, maar zo ergens opgezet gaan worden. Ansela gaat even daar iets meer over praten. Met wie heb je aan de telefoon? Ik heb uh, aan de telefoon uh, een meneer Arjen Aalbers van Nieuw Unicum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Uh, ik had al het een en ander begrepen. Uh, u heeft een uh, wel heel bijzondere uh, manier van uh, tanners behandelen voor mensen die in een uh, elektrische rolstoel zitten. Ja, klopt. We hebben bij Nieuw Unicum een eigen tandartspraktijk... Uh, waarbij we natuurlijk gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een uh, lichamelijke beperking. Ja. En uh, nou is het zo dat de, de middelen die daarvoor, uh, daarvoor zijn niet altijd even goed geschikt zijn voor mensen met een beperking. Uh, waaronder de tandasstoel. Je kunt je voorstellen dat het uh, lastig is uh, nou eigenlijk onmogelijk is voor cliënten van ons om, om zelfstandig op de tandasstoel te komen. Dus die worden veel behandeld in hun rolstoel en uh, ja, dat levert eigenlijk uh, in de loop van de jaren al veel problemen op voor zowel de cliënten als voor de medewerkers van het handheelkunde om, uh, om juist de tandheelkunde om juiste behandelingen uit te voeren. Ja. En vandaar dat wij op zoek zijn gaan naar een oplossing. Ja, dat lijkt me ook, ja. want uh, de, de doorsnee uh, rolstoel uh, kan niet gekanteld worden. En dat is toch wel heel belangrijk als je een beetje goed zicht in de mond wil hebben, lijkt mij. Ja, klopt. Uh, rolstoelen kunnen wel, uh, uh, sommige rolstoelen kunnen wel gekanteld worden. En dat helpt wel een beetje. Maar je ziet toch echt wel dat uh, wil, je, wil je goede behandeling doen. Nou, iedereen uh, ligt uh, met enige regelmaat op de behandelstoel van de tandarts Die weet dat... Uh, dat je toch vijf ver, jaar ver naar achteren moet... om, om de de gelegenheid te geven... om alle behandelingen goed uit te kunnen voeren. Ja, ja en precies. En dat is erg lastig. Ja. En uh, wij hebben dus in de, in de, uh, eigenlijk al vanaf 2007... loopt van uh, loopt een idee om daar, uh, daar een voorziening voor te treffen. En uh, we zijn uiteindelijk uh, op onze zoektocht. We hebben allerlei varianten de revue laten passeren... tussen zelf ontwikkelen en, en, uh, en allerlei bedrijven gepasseerd, zijn gepasseerd. Uiteindelijk hebben we... Uh, ...ervoor gekozen om uh, um, uh, een voorziening uit Engeland uh, daarvoor, uh, uh, daarvoor te benaderen... ...die uh, inderdaad een, een systeem maken waar de rolstoel op kan uh, gereden worden... ...en de rolstoel helemaal naar achter kan worden gekanteld... Waardoor, uh, ja, ...waardoor het voor de tandarts mogelijk is om die behandeling uit te voeren. Zo. En dat is een hele bijzondere, bijzondere installatie... ...en daar hadden we eigenlijk uh, ook helemaal geen mogelijkheid voor om die, om die aan te schaffen... Totdat stichting, stichting Vrienden Van, dat is een onafhankelijke stichting die cliënten binnen de Unicum ondersteunt. Door middel van het verstrekken van middelen en financiën op basis van, ja, van inzamelingen en goede doelen. En zij hebben, hebben uiteindelijk een... een een donateur gevonden die, die bereid was, de stichting NUS die bereid was om een aanzienlijke bedrag ter beschikking te stellen voor één specifiek project. En uiteindelijk heeft de stichting Vrienden van besloten daar dit project voor, voor te benoemen. En dat was voor ons eigenlijk de, de, de enige mogelijkheid om dit ook te kunnen realiseren. Dus vandaar kwam het allemaal in een stroomversnelling en konden we toch uh, uiteindelijk uh, overgaan tot. Uh, tot de oriëntatie en de aanschaf van, van deze installatie. Ja. Ah, ik, ik stel me daar maar iets bij voor. Hè. Ik, ik probeer dat even in, in een beeld te vatten hoe dat gaat. Die rolstoel die wordt dus op dat plateau gereden, zeg maar. En dan gaat het plateau in zijn geheel naar achteren toe. Klopt, dat uh, plateau dat is helemaal in de grond uh, afgewerkt. Dus uh, we, we, trekken, we treffen eigenlijk een vlakke vloer aan, zoals dat dan heet. Ja. En uh, de rolstoel rijdt op een bepaald deel van uh, dat plateau. En uh, dan kan dat plateau in hoogte worden veranderd. Dus de rolstoel kan omhoog worden gebracht. Maar hij kan ook helemaal naar kantelen. Er zit een soort uh, steun aan de achterkant die dan de rolstoel en, uh, en het gewicht opvangt. Waardoor de rolstoel een geheel naar achter kan kantelen en, uh, en echt tot uh, ja, zodanig diepe hoek kan maken uh, dat je eigenlijk op, op gelijke hoogte komt als een, normale, behandel, uh, een ja, ja. normale behandelstoel dat kan. Ja, dat is wel een ingenieus systeem. Het is een heel ingenieus systeem. Het is ook uh, een uniek systeem voor, uh, voor Nederland. Er zijn een aantal tandartsinstellingen of zorginstellingen die wel een soort van voorziening hebben. Maar in de vorm zoals wij die hebben, heb, zijn wij er nog niet achter dat die er al is in Nederland. Okay. En, en zelfs in Europa geeft de leverancier aan dat wij op het vasteland toch even een van de weinigen zijn die, die over deze voorziening uh, nu beschikken. Nou, dat is mooi. Dus, dus dat is uh, heel bijzonder. Nou, goed nieuws ook voor, uh, voor uh, onze medemensen met een uh, lichamelijke beperking. Die kunnen nu... Uh, Heel makkelijk naar de tandarts, lijkt mij. Ja, en daar word ik heel enthousiast ontvangen. De cliënten zijn ook... We waren een beetje bang dat wellicht cliënten wat angstig waren... als ze zo weer naar achter zouden kantelen met de rolstoelen al. Maar uh, mensen zijn heel, heel, heel enthousiast. En, uh, en uh, je merkt ook dat de kwaliteit van de behandeling... en de snelheid waarmee gewerkt kan worden ook, uh, ook aanzienlijk toeneemt. Ja, en dat neemt natuurlijk ook... Uh, nou ja, goed... Uh, het, het, het, de frequentie van de, be, de bezoekjes uh, toe... Nou, nou, dat klopt. Het is, het is, uh, voorheen uh, werden de cliënten die waar enigszins mogelijk was... toch op de normale tandenstoel geplaatst. Ja, dat is, dat is uh, heel erg arbeidsintensief. Ja. En, uh, ja, en nu is het gewoon mogelijk door, door hem veel sneller uh, te wisselen. Dus we kunnen ook veel meer cliënten behandelen en uh, veel korter behandelen. Is dus het door... ook zo dat uh, mensen die dus zelf niet in de Unie kunnen wonen... maar die wel uh, lichamelijk beperkt zijn, zeg maar... En, um, toch wel graag met de tandarts willen dat die daar ook terecht kunnen? Of is het, is het puur echt alleen voor mensen die in het, in het nieuwe unicum wonen? Nou, vooralsnog, we hebben een aantal onderdelen van onze de, de behandelafdeling. Uh, zijn ook politiek, dus die kunnen ook door mensen van, oh, van buitenaf, zoals wij het noemen, uh, benaderd worden. Voor de hmm. tandarts is dat voor zover ik weet op dit moment nog niet het geval. Uh, maar. Uh, Wellicht zal Unicum overwegen om, om die mogelijkheid ook te bieden. Inderdaad, dat hangt ja. natuurlijk van andere factoren af. Die niet alleen hebben te maken met de middelen, maar ook uh, met andere zaken. Uh, maar uh, het, het is niet geheel uitgesloten dat dat uh, plaats zal vinden. Nou, we feliciteren, Nieuwe Unicum, van harte met deze prachtige primeur. Zeker. Bedankt. En uh, hartelijk dank dat u eventjes uh, wat uh, wilde vertellen hierover. Heel graag gedaan. En, uh, en heel veel succes met de behandelingen. Ja, dank u wel. Oké, okay. okay, bedankt, bedankt Dank u wel. Dag. Ja, dat is toch uniek, hè? Zo mooi? Erg mooi. Ja. Ja. Vind ik wel. Goed, nou, we gaan verder met muziek. Struis was dat met knakt. Auw. Dit is Berthoff. Inderdaad weer. Straks ook nog onze razende rol, eh, reporter. Well, Regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. Het wordt ook een aardig hit, zou ik bijna zeggen. Jawel, dat wordt het. Inderdaad, daar heb je gelijk in. Het wordt steeds mooier weer, hè? Naar buiten kijk, eh, dan zie je dat het zonnetje schijnt. En dat is wel lekker. Zeker. Het weer in Zandvoort. Ja, het weer voor vandaag. Het is wisselend bewolkt. En uh, nou, dat af en toe zon, dat is dus uh, steeds meer zon. Uh, de temperatuur uh, wordt ongeveer een graad of 11 en de wind is zuidelijk kracht 5. En uh, morgen, de eerste dag van november, lijkt dus een echte november-herfstdag te worden met veel regen. En een uh, krachtige zuidoostenwind kracht 5 en het wordt zo'n 10 graden. Dat was het weer. Weer.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 See what you find.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 and who i am. Even if the skies get rough... I'm giving you all my love... I'm still looking up... Jason Mraz was dat. En het nummer dat hij woont heette... Heet, I Won't Give Up. Prachtig liedje. Ik denk, we draaien vandaag maar eens helemaal. De vorige keer ging je een beetje de mist in. Uh, want de, ja, de tijd was te kort daarvoor en zo. Dus, maar keer helemaal. En het is gewoon... Uh, een mooi, prachtig liedje, toch? Ja, ja nou. toch? Ja, toch? Niet aan? Ja toch? ja, toch? Niet aan? <laughs> ja, goed. We gaan overschakelen naar onze razende reporter, dames en heren. Want heen is ze weer, hoor. Jawel. Jawel. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, uh, Angela en Ruud. Ja, goeie, ik ben er uiteraard weer. Ja, ah, geweldig. Uiteraard. geweldig. Niet echt helemaal wel. vanzelf spreken, maar ik ben er wel. Ja, ja. Maar je had een valse alarm, begreep ik. Ja, ik, ik wil het eventjes even kenbaar maken. Dat een Stamfordse dame, die heeft bronzen carnegie medaille gekregen. En dat is voor als je met gevaar voor eigen leven iemand geholpen hebt of beschermd hebt. Dat soort zaken. En die heeft ze gisteren gekregen van burgemeester Nick Meijer. Ja. En de Carnegie-heldenfonds, um, um, uh, dat gaat over de hele wereld. En die wil dit soort mensen... Um, um, ja, een hart onder de riem steken... een zonnetje zetten... en het is dus gisteren gebeurd. Zij heeft namelijk... Um, ik, ik weet niet of jullie dat weten... maar 18 oktober 2010... dus het is twee dagen geleden zeg maar... Ja. toen is er een, een behoorlijk heftige gebeurtenis geweest in Zandvoort. Een dame die stond te wachten voor de spoorbomen bij de Vondelaan... en die werd aangevallen door haar ex-man ja. met een bijl. Ja, die is ja, een paar ja, ja. keer geslagen... En uh, die vriendin van haar die stond erbij en die heeft haar beschermd. Die heeft zelf ook nog een klap met die bijl gekregen. Ja. En al twee hebben ze het overleefd gelukkig. Nou, die daad, dat beschermen van die vriendin, dat, uh, heeft, uh, uh, dat is opgepakt door een aantal vrienden en collega's van haar. En gisteren kreeg ze dan uh, de bronzen Carnegie-medaille. En dat is voor uitzonderlijke moed uh, een heldendaad dus eigenlijk verricht. En dat wil ik eventjes, uh, ja, eventjes aan de luisteraars melden. Het staat donderdag natuurlijk in de krantvrijheid gebreid. Maar ik, ik vind het zo uitzonderlijk dat zij dat gedaan heeft. Ja, dat is het Dat, uh, dat we dat even een melding van maken. Ja. Dat, Lijkt mij. dat, uh, dat is dat, heel, dat, heel, heel bijzonder. Ja, toch? En, en je weet, radio is sneller dan de krant. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Soms wel. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Is goed. <laughs> Klopt. Ja. Goed, en dan nog iets... Um, het was een, een, een rechtszaak aangespannen van twee uh, inwoners van Zandvoort. Uh, tegen de gemeente bij de Raad van State. om het, het, het gebeuren in het LDC, de voortgang van het LDC, stop te zetten. Ja. Zij waren. Uh, ja, nog, even, even tussendoor Wat is het LDC? Ja. Het Louis davids Carré. Dat oh, is okay. uh, waar, waar, de, waar de bus stopt, zeg maar. waar de ja, ja. bouwen zijn. Ja, ja, oké. Okay. Bij de markt en zo, weet je wel. Ja. Ja. Nou, dat heet dan Louis davids Carré. En. Um, de gemeente die wil daar gewoon doorgaan met bouwen. En twee uh, Zandvoorters hebben tot aan de Raad van State doorgeprocedeerd. En die zijn afgelopen maandag in het ongelijk gesteld. Zandvoort krijgt dus uh, de groenlicht van de Raad van State. En die mogen weer doorgaan met uh, het project LDC, Louis Davis Pare, uh, om uh, die eerste fase af te maken. Zij ja. zeiden namelijk dat. De prinsessenweg, dus de weg waar de, waar de bus normaal gesproken overheen gaat. Mm -hmm. Dat die te smal zou gaan worden om uh, de, uh, voor het, het hart van Zandvoort. Ja. Om dus uh, bijvoorbeeld het vrachtverkeer door te laten om de winkels te bevoorraden en dat soort zaken. En ze dachten ook dat er uh, te weinig parkeerplaatsen zouden zijn om alles uh, te kunnen verwerken. Um, uh, uh, de Raad van State heeft vastgesteld dat er in ieder geval 690 parkeerplaatsen in de parkeergarage zijn gepland. En dat er 192 parkeerplaatsen op het of dus oftewel straatniveau, die blijven allemaal gehandhaafd, blijven gewoon in de bestemming staan. En dat is er, er, een van de redenen dat de RTS zegt, de Raad van State zegt, de Gemeente Soms wordt. U mag gewoon doorgaan. Nou, dat werd ook wat tijd, want er ligt allemaal een poosje stil daar. Ja. Uh, dat is, uh, dat is uh, A, geen gezicht en B, is het zonde van het geld. Uh, we moeten gewoon verder gaan. Uh, of je het nou eens wilt of niet, of je het mooi vindt of niet, dat is allemaal niet te zuigen. Nu kan de gemeente in ieder geval doorgaan met... Uh, hun ja, nou. uh, bouwproject uh, Louis Davis Carré. Uh, daar zijn, de, de tweede gedeelte van de garage is al klaar. Erboven komen huizen en uh, appartementen. En uh, ja, dat zal gespoedig mogelijk gaan gebeuren. Want uh, de gemeente mag nu uh, dan de, de, de bouwvergunningen uh, gaan uitgeven. Ja. Nou, ik dat vind mooi. dat een positief bericht in ieder geval. En okay. daar doe ik het nou, dan zijn we weer helemaal bij op. Ja, denk wel. wel bijgepraat. En uh, die, die Carnegie-medaille, dat is misschien nog wel even aardig te vertellen, dames en heren. Dat is in de tijd ingesteld door, een, door die grote Amerikaanse miljonair. Hè? Die, die, die, of ja, uh, ja, ja, ja. Meneer Carnegie. Philanthroop, zoals dat heet. Hè? Ja, filantroop hè. Carnegie. Dat is ja. zelfs een hele grote hal in New York. Uh, uh, Andrew Carnegie is dat. Ja, ja. Uh, die uh, was in 1835 uh, nou, in Stockholm geboren, als zoon van een handwever. Mm -hmm. Hij is uh, met zijn ouders naar uh, Amerika geëmigreerd, naar Pittsburgh... En uh, daar is hij in eerste instantie als uh, telegrafist gaan werken. Hij kreeg een leidinggevende functie en daarna heeft hij uh, bij de spoorwegen en door uh, grondspeculaties heel veel geld verdiend ja. en is uh, multimiljonair geworden hij heeft dat fonds opgericht om uh, dus uh, echt helden uh, een, riem, een hart onder de riem te steken en uh, vooral te promoten jongens door Werk. Nou, dat is dus um, uh, maandag gebeurd in Zandvoort. Oké. Okay. Nou, we zijn trots op die mevrouw natuurlijk. Ja. En dat voorval, dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Dus uh, we zijn trots erop en we vinden het volkomen terecht dat deze mevrouw op deze manier geëerd is. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Joop, weer bedankt voor de informatie. We zien je vrijdag ja. weer. Graag gedaan en, en uh, ja, tot, tot vrijdag en, bij uh, uh, wel ja, even ja, wel uh, En hou de huizenkant en denk om de tram en niet op het van de dag. Ja? Zoiets. Dat is ik verder. Oké okay, bedankt. Bedankt joh. Hoi hoi. Doei doei. Oh, oh. Mm. I know The Greatest Soul Collection, daar staan we nog fantastische dingen op. Daar hebben we een aantal dingen van gehoord. Oh ja, uh, we hebben oh. nog een dagcd, die zou ik bijna vergeten, maar... afgepakt maakt het uit. Uh, we draaien hem vrijdag weer en daar gaan we de mooie, de mooie nummers van. Uh, de dagcd dus, dit was niet van de dagcd overigens, dus dit waren de Staple en I'll Take You There. Dit is wel van de dagcd. Met het, Lonely at the Top van Randy Newman. En dit gaat over korte mensen, oftewel short people. Van één bepaalde leuke artiest. Het hoeft niet altijd actueel te zijn. Maar gewoon meer klassieke, mooie klassiekers. Zou ik maar zeggen, cd's die uh, hun eeuwigheidswaarde hebben bewezen. Nou, dat is dit er zeker eentje van. Randy Newman, Lonely at the top heet de cd. En er staan maar liefst 22 liedjes van hem op. En dat is echt wel heel veel. En er staan ook prachtige dingen op. En uh, vrijdag gaan we natuurlijk in uh, Zandvoort-Lunster nog meer van draaien. Want ik maak gewoon van die dag cd een week cd. Ja, oké. Okay, dan weet u dat ook weer. Uh, dat doen we gewoon... Ja, die vrijheid hebben we gelukkig. Nog een lekker oudje, want we gaan nu vast een beetje in de stemming brengen van de vinyljaren. Want dat komt hierna natuurlijk, de vinieljaren, gaan we muziek draaien uit het vinyltijdperk. En uh, vandaag doen we alleen maar singeltjes, want uh, ja, ik ben straks alleen, want Antvila die heeft, moet helaas weg. Met, uh, om andere dingen te doen die heel belangrijk zijn. En uh, vandaar dat ik straks alleen ben. Ja, en uh, platen opzetten en presenteren en alles. Dat gaat niet zo goed met LP's. Dus doen we singeltjes vandaag. En we hebben allerlei leuke oude hits voor u uitgezocht. Die, uh, die we dus een beetje... Ja, Sandford Gold zal ik maar nou zeggen dan. Hè? Ja, Golden FM of zoiets. goed, dit is er ook een. Raymond Frogat. And out of the red balloon. Marry the farmer's daughter, sleepy heads in the afternoon. Kalola, kalola vita. In and out of the red balloon. Marry the farmer's daughter, sleepy heads in the afternoon. Kalola, kalola vita.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 Je vous vois dans le parc, m'anima tous les yeux. Et les dents ont aujourd'hui, et les fleurs sont si belles. J'espère qu'elles ne pleurent pas, et vous avez toujours leur amour. And out of the red balloon, Marie, the farmer's daughter, Sleepy heads in the afternoon. Man heeft één hit gehad en dan was dit er één van. Dat was dit, dus ja, volgens mij. Carlo La Vita heet het uh, prachtig liedje. En dat was inderdaad best wel een aardige hit zo in uh, de, jaren, de jaren 60. Goed, we maken weer even een switch, dames en heren. Want we vliegen door de tijd heen. Van 60s naar 70s naar 90s naar uh, 2012. En dit is Carol Emanhold. Back It Up heet het nummer. voor het lunch, dames en heren. Het zit er weer op voor twee uur. Maar ik blijf nog even voor, want aan de andere kant van het nieuws gaan we vrolijk verder met de vinyljaren. Maar dit programma zit erop. Ja. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot zo bij de vinyljaren. Het is vandaag Singles Day, dus we gaan alleen maar singles draaien. Maar voor dit programma bedankt voor het luisteren en tot vrijdag. Stoned you and then you come back again. This stoned you and you're riding. Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. CFR